Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op de Oekraïense energievoorziening, melden de Oekraïense autoriteiten. Volgens president Zelensky werd zijn land bestookt met ruim 400 drones en 40 raketten. Veel regio's zitten zonder stroom. Er wordt onder meer schade gemeld in Lviv in het westen. In buurland Polen gingen twee vliegvelden tijdelijk dicht en stegen NAVO-vliegtuigen op. Het Poolse luchtruim zou niet zijn geschonden. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in het centrum van Kessel in Limburg is gisteravond een jongen van 17 omgekomen. Een auto met twee inzittenden botste tegen een gebouw. Een van de twee overleed ter plekke. De ander, een man van 18, is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk in Kessel kon gebeuren, is nog niet bekend. Een man die in Engeland al vast zat voor vijf moorden heeft nog een moord bekend. Deze week zei hij in 1999 ook een tiener om het leven te hebben gebracht. Haar dood was tot nu toe niet opgelost. Door de bekentenis heeft de man nu voor de tweede keer een levenslange celstraf gekregen. In de Amerikaanse staat Californië is het aantal vergiftigingen door paddenstoelen flink gestegen. Normaal zijn er twee tot vijf vergiftigingen per jaar. Maar sinds november zijn het er al zo'n veertig. Vier mensen zijn overleden nadat ze de giftige groene knol knolamanieten hadden gegeten. Er zijn dit jaar heel veel paddenstoelen en mensen kunnen de eetbare niet altijd onderscheiden van de niet eetbare. Daarom roept de overheid in Californië mensen nu op om geen paddenstoelen uit de natuur meer te eten. Het weer, zonnige perioden. In het noorden van het land blijft het bewolkt en grijs. Het wordt 4 tot 12 graden. Morgen vrij zonnig. In het westen een enkele bui. In het noorden bewolkt. En ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Through the winter's ice and cold Down the Gilead Avenue A city of flame fought fire and ice Neat an occupier's boots King Trump's private army from the DHS Guns belted to their coats Came to Minneapolis to enforce the law Or so their story goes Against smoke and rubber bullets In the dawn's early light Citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood. And two dead left to die on Snowfield Street. Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Thugs beat up on his face and his chest Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir Just don't believe your eyes It's our blood and bone. And these whistles and foams Against Miller and Gnome's dirty lies Oh Minneapolis, I hear your voice Cries through the bloody mist Remember the names of those who died On the streets of Minneapolis Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chants of ice, ice out now, our city's heart and soul persist. Broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Ja, een zeer goede antwoord. Wij zijn er weer. Het is prachtig mooi weer aan het worden. De vochtigheid droogt op. Um, wij gaan gezellig met Maya Kop. Die doet de techniek en de muziek. Maya, goedemorgen. Die staat nog heel erg in de. Uh... Oh, die is aan het bellen. Maya is aan het bellen voor het Roy van Buringen. Want die uh, komt als eerste in uh, ons programma. En die gaat praten over het kinder. Carnaval. Mike Koper, gaan we praten over de commissievergadering, de laatste van dit jaar. Dan onze veertiendaagse column met Neil Gunjirli. En het tweede uur praten wij met Lenne van der Haak, nieuwe buurtcoördinator buurtgezinnen. Baris Jojo komt vertellen over business beach for business, een nieuw platform. En uiteraard sluiten wij af met Hans Reimers, Jesse in de kroeg. Maya, ja. Maya is druk aan het bellen. Ja, ik heb je uh, nog niet te pakken. Oh, nou dan draai weer eens de muziek hier. Ja, oké. Okay. Doe we dat. Burning. I was a key that could use a little turning So tired that I couldn't even sleep So many secrets I could keep I promised myself Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Marja, welk muziekje was het? Dit was uh, Runaway Train van uh, Soul uh, Asylum. Kijk, daar hebben we het alweer. <laughs> nou, we proberen contact te zoeken met Roy van Buringen om uh, het, te praten over het, het kindercarnaval. Me. Maar we krijgen hem niet te pakken. Nou, het kindercarnaval is uh, morgen in de krocht. En dat gaat om uh, vijf om 15.00, drie uur, van start tot uh, vijf uur s middags. En uh, ja, het is al een heleboel keer geweest. Ik weet nog wel dat Prins Kees stopte mee dit jaar. Dus daar uh, wil ik wel weten wie dat gaat overnemen volgend jaar. Maar goed, helaas, Roy krijgen we niet te pakken. Misschien lukt het nog en anders gaan we straks gewoon door met Maaike Koper... die waarschijnlijk al onderweg is deze kant op. Maar we willen toch nog even uh, alvast een voorschot nemen op de komende vier weken... Want we gaan natuurlijk richting gemeenteraadsverkiezingen. En de Malja vindt het allemaal goed geregeld in Zandvoort, zegt ze. Ja, op kleine irritaties na. Maar ja. voor de rest... Ah, ik, komt nee, het allemaal wel goed? Komt het allemaal wel goed. Goed, wij als uh, ZFM doen samen met Zandvoort Kiest. Zandvoort Kiest is het grote platform waar alle media onder vallen. Uh, uh, Zandvoort Insight, de gemeente doet er eraan mee... Uh, er is ook een bedrijf die uh, daar die meedoet... maar we weten niet precies hoe het allemaal gaat lopen. In ieder geval, Zandvoort kiest is de grote paraplu. En ZFM zit daar ook onder. En wat willen wij nou gaan doen? Wij willen uh, de kans geven aan alle politieke partijen... om zich te promoten en zich bekend te stellen... aan uh, de Zandvoortse bevolking. Want er is nogal wat vraag anders. Van hoe zit dat nou? Wat zit er nou in je programma? Wat heb je gedaan afgelopen vier jaar? Dat is natuurlijk ook een aardige vraag... En we willen volgende week beginnen, 14 februari, met Zandvoort Echt 1. En Mirko Gerrits is daar de lijsttrekker van. In de tweede uur willen we praten met Rob de Graaf. Die is de lijsttrekker van D66. En dan zitten wij met een ruilding. We hebben Peter Kramer uitgenodigd, maar die zit in Spanje. Dus misschien dat hij de 28e komt, dat weten we nog niet. Um, wel in de tweede uur Sven Drommel, van de VVD uitgenodigd. De 28e. Uh, GroenLinks PvdA met Karim El Kabali. En daar moeten we weer een ruilentje op doen, want uh, Pattik Berg die is natuurlijk altijd op de laatste zaterdag aan het schoonwandelen. Dus we gaan eens kijken wat eruit komt. 7 maart CDA met Kevin Stefan. En om 2 uur uh, Jongshandvoort met Bram Berg. Nou, daar ga je toch heel wat luisteren, uh, Marja? Ja, absoluut. <laughs> ik, ik, ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Ik is ja, wel een ook. beetje volken maar uh, ik, weet, ik weet het nog niet helemaal 100% zeker. Nou, ik zou zeggen een, 90%. Uh, ik, uh, ik, ik lees alle partijprogramma's en hij of zij die het dichtst bij mij staat, die, uh, ja. daar ga ik op, uh, op stemmen. Maar ja. op de radio zijn we dan ook wel eens flink om ze over vier jaar weer af te rekenen erop. Wat er nou wel en niet gebeurd is. En dat gaat ook gebeuren in die vier ja. uitzendingen. Uh, er is natuurlijk van alles gebeurd in, in coalitieland. Dus we gaan het uh, uh, horen. Uiteindelijk mondt dit uit... Op 14 maart in het uh, lijsttrekkersdebat in de krocht. Daar wordt nog van alles uh, bekendgesteld, hoe en wat. Dus uh, dat is ons uh, ZFM en gemeentelijke programma. Heb je nog een leuk muziekje? Ik heb nog een leuk muziekje. Ik heb Melody van de uh, Rolling Stones. I just like my key. You got someone else inside. We Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM. Maar zitten. Okay. Het tweede item uh, is aangeschoven mevrouw Koper, goedemorgen. Goedemorgen. Um, GroenLinks PvdA, u had het liever andersom gezien hoor ik van de week. Nee dat, heb, nee, dat heeft niet goed geluisterd. Ik heb gezegd, ik zeg bijna automatisch... PvdA GroenLinks. Maar ik zeg het natuurlijk allemaal even lang PvdA. <laughs> dus uh, nee hoor, nee, ik vind het uitstekend... hoe, de, hoe, hoe dat, uh, dat het GroenLinks PvdA is. Dat, uh, Jullie zijn al een, uh, een tijdje samen, hè? Ja. Uh, bevalt dat? Uh, nou ja, we kijk, officieel gaan we natuurlijk... pas samen naar de verkiezingen. Maar de, we hebben toen, uh, toen alle leden hebben besloten... dat de partijen samen gingen... en daar waren wij zelf mm -hmm. ook voorstander van. Want samen uh, kom je verder... En uh, hebben wij gezegd, nou dan gaan we ook samenwerken. Dus mm. we hebben eigenlijk vanaf vorig jaar in januari hebben de fracties bij elkaar gevoegd, alles samen Prima. voorbereid. En ook, ook gezegd, uh, nou goh, uh, we doen niet altijd een dubbele uh, inbreng, want dat kost alleen maar tijd in de raad. Ja. Als we het horend met elkaar eens zijn, dan kiezen we wie, uh, wie, de, wie de inbreng doet. Ja, nou dat bleek afgelopen commissievergaderingen wel. Ja. Hè? Karim was bij deel 1. En jullie waren bij deel 2. Ik weet even de naam van die meneer Van Groenings vergeten. Die nam het eerste stuk op zich. Keuning, ja. Die ja, ja. nam het, het eerste stuk op zich. Ja. En u nam het tweede stuk op zich. Ja. En dat ging dan over uh, de toeristische visie. Nee, de volkshuisvesting. Over de, de strategische investeringsnota. Nou ja, precies. Dat is ja, meer, ja, ja. meer dan huisvesting. Het gaat ja, dan ik over investeringen. Nou, ik kan me voorstellen. Als je die avond, ik ben wel benieuwd. Als jullie avond Jullie zaten op de tribune. Wat je dan allemaal. Uh, soms lijkt het wel. Heel technisch bij sommige onderwerpen. En dan hoop ik dat het goed uh, duidelijk is voor de mensen die meeluisteren en meekijken. Ja, ik vond dat zeker bij, uh, bij O.D. Eimond. Uh, als je de stukken leest, is het best wel, uh, wel veel en, en ook uh, moeilijk. En als je naar de twee, naar de twee mensen, de, de, de, de mensen die er verstand van hadden, de rekenkamer en de, de jongen die het uitlegde de manier die het uitlegde was het ook wel taaie kost. Ja. Komt dat ook zo over bij raadsleden? Nou, dit is toevallig een onderwerp waar we echt al jarenlang mee bezig zijn. Hè? Of de, de ODI-Monten, dat gaat over vergunning, toezicht houden en uh, handhaving. Dat gaat over milieu, maar natuurlijk ook over bouwvergunningen. En dat komt in ieder geval jaarlijks terug in de Raad. Misschien wel twee keer. We gaan over de begroting, mm -hmm. we gaan over de afrekening. Maar eigenlijk hebben we ook regelmatig gesprek over de inhoud. Zijn we nou tevreden over wat er gebeurt? Want goede en duidelijke handhaving bijvoorbeeld... Uh, of, of de vergunningverlening, dat staat ook altijd in de krant. Je kan je voorstellen dat daar in antwoord ook vragen over zijn. Dus daar wil je, daar wil je ook duidelijkheid over. Ja, nou, in, de, in het rapport wat gemaakt is... staat de raadsleden geven aan dat inzicht ontbreekt... in wat zij allemaal aan het doen zijn. En ik kan me dat heel goed voorstellen, want wat u ook zegt... het is uh, veelomvattend, ja. van handhaving tot vergunningen uh, en, en, en ja. toezicht houden. Um, een deel van de raad, ook van het rapport komt eigenlijk dat we een stukje naar halen moet. En dat gaat over bouwvergunning. Ja, dat proces is al eerder. Uh, dat bedoel ik, we hebben daar al vaker met elkaar. Ja. Eigenlijk kruisen nu twee, uh, twee momenten zich. Uh, dat in de regio gekeken wordt. Uh, er moet uh, uh, de OD, uh, sowieso de omgevingsdiensten... maar de, uh, het Rijk en de provincie hebben daar ook wat, uh, wat mee te zeggen. Die moeten wel klaar zijn voor de toekomst. En je begrijpt dat als de wereld ingewikkelder wordt, dat, dat de taken ook uitgebreid uh, worden, uh, dat milieu uh, en, en alles wat er speelt ook belangrijk is. Uh, en dan heeft de gemeente in Zand voor twee rollen. We zijn opdrachtgever van ODI-Mond, dus, dus we, we nemen dingen af. En in die zin hè, uh, kun je heel simpel zeggen: je koopt iets, dus jij vertelt hoe je het hebben wil. Maar we zijn ook, we zijn ook een stuk eigenaarschap zitten. En dan ben je verantwoordelijk voor of degene die jou levert... ook mm. in de toekomst in staat is om dat te leveren. Nou, die discussies spelen al een tijdje. En als het gaat over zijn we tevreden over alles wat er gebeurt... hebben ze voldoende capaciteit om ons goed van dienst te zijn. Het neemt ongelooflijk veel dingen af. En dan moet je soms ook kijken van... hé, hey, uh, is dit wel de beste manier waarop wij dit doen voor onze gemeente? En is dit voor onze inwoners en onze ondernemers wel het beste? Mm. Die samenwerking van Haarlem is er vanaf 2018 en Haarlem doet die bouwtaken, zeg maar, om het even kort te zeggen, die doet hij uh, doet, doet zelf. Dus je zou ervoor kunnen kiezen. En die discussie hebben we al gevoerd met elkaar. Het college is daarmee bezig geweest om dat daar neer te leggen. Uh, dan haal je een stukje weg bij OD Eimond. Uh, maar dan verhoog je de capaciteit, dan verhoog je de, uh, de werkdruk in Haarlem. Dat is nog maar de vraag. Daar zit misschien ook de expertise. Mm -hmm. Kijk, een van de oorzaken om samen te gaan met, met Haarlem... is dat je als kleine gemeente uh, soms maar één of een halve functie hebt op, uh, op bepaalde taken. Ja. Uh, de andere kant is, als, als het te groot en te log wordt... dan heb je een hele bureaucratische instelling aan de andere kant. Dus je moet er, je moet er heel goed over nadenken, wat wil je? Welke ja. taken je waar neerlegt. Ja, ja. ja. Je moet dus heel goed weten wat je wil. Je moet mm -hmm. weten wat je wil afnemen. Mm -hmm. En het is terecht dat er uh, in de regio... Ik geloof dat Heemskerk daar het uh, voortoel heeft genomen. Dat andere gemeentes gezegd hebben. Ja, wij hebben ook met ODI. ODI hebben wij mee te maken. Je hebt ook andere omgevingsdiensten. Ja. Laten we nou eens samen kijken hoe je die toekomst... Uh, die organisatie toekomstbestendig... zoals dat zo uh, mo modieus uh, heet. Maar, gaat, ja. gaat dat nog lopen na deze discussie? Ja, hij, loopt al, hij loopt al, maar gaat dat nog verder? Ja, uiteraard. Je moet altijd besluiten nemen. De college bereidt dat voor en er mm -hmm. moeten besluiten genomen worden. En, uh, over besluiten het... van de raad en het uitvoeren van, dan kom ik straks nog even terug. Oh nee, ja, nee, nee, daar heb ik wel een idee over. Want, <laughs> daar heb ik ook wel een mening over. Ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen. <laughs> ja. want, maar ik kwam uit dat het laatst bewaren, als gezien de tijd. Ja, is um, ook is besproken de startnotitie uh, Noordkust. Ja. Ik kan me nog heel, heel, heel lang geleden herinneren... dat, toen, dat er toen ook gepraat werd over de Noord, uh, Noordboulevard, Noordkust. En dat er een pie moest komen en zo. Ja. Dat is natuurlijk helemaal het putje ingegaan. Nu beginnen we opnieuw. Um, hoe, hoe, hoe, hoe was die discussie? Want ik hoorde ook een aantal dingen in de jaar. Um, uh, ja, nou, Karim heeft, uh, ja, ja. uh, Elke heeft natuurlijk mm. die discussie gedaan... maar wij bereiden dat dan voor in de fractie. Ja, voor GroenLinks Partij van de Arbeid is... Uh, Um, maar even het proces misschien, om ja. dat te duiden voor de luisteraars thuis. Het komt niet helemaal uit de lucht van. Nee. Want uh, we hebben de afgelopen periode, hebben we de vorige periode... Hebben we een omgevingsvisie gemaakt en uh, uh, Zandvoort 365 jaar uh, aantrekkelijk. Daar hebben we ook een aantal uh, gekeken van de, de toekomst van Zandvoort. Waar wil je dat zaken gebeuren? Nee. Nou, het, hoeft, um, het, het is natuurlijk heel duidelijk dat wij begrensd zijn door duinen en strand, Dus datgene wat je wil doen voor Zandvoort... dat moet binnen de contouren die je hebt. Maar we hebben dringend behoefte bijvoorbeeld aan woonruimte. Maar we hebben ook voor de werkgelegenheid en het toerisme... als we onze uh, gasten willen blijven uh, bedienen... moet je ook daarin investeren. Ja. Dus het een net zo goed als het ander. Um, de bevolking groeit, dus er komen meer mensen die willen recreëren... die ja. willen naar het strand. Dus dat moet je allemaal goed regelen. Dus, dus je maakt eerst een visie. En dan zeg je eigenlijk van, wat zou er kunnen? En wat willen we daar eigenlijk van? Willen we een megalomane pier? Nou, die staat er dus niet in. Hè? Nee. Want om daar je en die gaat haven ook te... niet. En, precies. Om daar... Misschien was het op dat moment een heel goed idee. Maar uh, de tijden zijn ook veranderd. Als je kijkt naar de kustverdediging en dergelijke. Dus uh, dat ligt vast. En vervolgens werk je dat uit in al, allerlei andere plannen. Nou, voor een deel zijn die uitgewerkt. Maar voor de Noordkust, wat wil je nou precies... Op die plek waar bijvoorbeeld Riesch stond. Ja. Uh, het, casino, even het, casino. het Circuit heeft natuurlijk ook uh, ambities. En wat willen we daarna precies? Nou, daarvan heeft de Raad gezegd: uh, college, kom met de startnotitie. Dus we gaan niet, niet zo ergens beginnen, want dan krijgen we een half afgemaakt stuk. Uh, dan ontstaat de discussie. En, en dan, dan, dan, dan gaan de dingen terug naar de tekentafel. Ja. Dat is niet efficiënt. Laten we nou beginnen met de startnotitie. Dat doen we de laatste jaren wel meer. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Dus daar staan de onderwerpen in uh, die je wil. Mm -hmm. uh, en, dan je als, a, precies, en dan kun je aan, als raad van tevoren meegeven: zijn dit nou de ambities die we willen? Mm -hmm. In plaats van dat je bij de uitwerking zegt: ja, maar dit hadden we niet gewild. Nee. Dus op zich is dat heel goed. Die, die kennen we al dat dat wel gebeurt in, uh, in Zandvoort. Ja, er zijn mensen die dat wel willen. Persoonlijk zijn wij voor de positieve politiek. En uh, ik denk dat als je kijkt naar wat we de afgelopen twee perioden samen gedaan hebben. prima. Dat, dat uh, bij ons geld resultaten kunnen misschien wel eens garantie geven voor de toekomst. Nou, ik. Uh, ik had de ambities gelezen, economie, ja, samenleving, gastvrij, ruimte, hoogwaardige uitstraling, duurzaamheid, mobiliteit. Dus wij wachten af wat daar verder nog... Maar daar wil ik wel iets over zeggen, want GroenLinks Partij van de Arbeid heeft wel toegevoegd dat we bijvoorbeeld het onderwerp woningbouw echt wel missen daar. Ja, dat staat er ook niet in. Want dat staat er niet in. Nee. En als het gaat om samenleving, ja. zand voor 365 jaar aantrekkelijk, is ook bestemd voor de inwoners. Mm -hmm. Juist, denk ik. En als die boulevard opnieuw eh, ingericht moet worden, dan moet je goed nadenken over wat wil je daar doen aan die boulevard. Ja, dus Al die mensen die mooi willen wandelen, die moeten niet omvergereden worden door auto's en, eh, nee. en eh, fietsen. Nou, dat. En we willen kijken of we de eh, aansluiting met Nieuw Noord, of daar toch. Een, een onderzoek kan komen om, of je toch kunt kijken of je vanaf die kant misschien. Er ligt ook een bedrijventerrein in Nieu Nieuw-Noord. Ja, er komen 500 woningen bij. Nieuw-Noord moet echt beter ja. ontsloten worden. Dat is een discussie die al, al jaren loopt. En uh, ja. daar komen we straks nog even op terug, want ik heb nog twee onderwerpen. Ik zie het. U heeft nog een, een muziekje draaien. Nee, is goed. Oké, we gaan nog een keer doen. Ja! If they move too quick We'll be right Zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, dan gaan we weer het tweede gedeelte met uh, Maaike Kopen. Want uh, woensdag was er natuurlijk ook een commissievergadering. Ja. Het is wel druk, hè, twee commissievergaderingen uh, achter elkaar. Jullie kunnen het redelijk verdelen. Ik zag partijen die moesten er echt twee dagen zitten. Oh, echt? Ja, ik heb het eigenlijk tot vorig jaar altijd alleen gedaan met, met mijn uh, fractiegenoten... Uh -huh. En in de eerste periode hadden wij wel drie avonden. Nee, Kijk, ja. want je, wat je hebt eigenlijk drie commissies. En op een gegeven moment is er, wel, en dat vind ik een hele praktische keuze, voor gekozen om dat op te knippen. Maar je moet inderdaad wel verdelen. En ja. als je één pitter hebt, dan heb je het lastig. Dus wij zijn hartstikke <kuggen> blij met onze uh, buitengewone en zeer bijzondere commissieleden. Want dan kun je het <laughs> wel verdelen. Nee, maar goed. Maar nou goed, ja, ja, ja, ja. Het is, het is, ik vind, ja. Ja, het is. Uh, woensdag. Toetsingskader, toeristische accommodatie. Het ging over vergunningen. Uh, er was een inspreekster. En die vroeg ook om uh, een soort van... Ja, uh, er zijn nu uh, wordt gehandhaafd. 1 januari gaan we beginnen. Um, Jongs Zandvoort had daar ook een mening over. Die bleef uh, heel lang praten over die uh, verlenging. Um, de wethouder was klip en klaar. Hij zegt, uh, uh, we gaan handhaven. Het is uh, 1 januari geweest. In oktober hebben we ze aangesingeld. Het is later nog een keer gezegd. En toen zei uh, Jongsantwoord ja, dat was 9 december. Uh, het is dus al een paar keer aangesingeld bij een uh, aantal mensen. Toen kwam ook nog een te sprake dat het geld ging kosten. Um, het was een beetje een heen en weer vond ik. Nou, de, waar het om gaat is de discussie. Uh, 120 dagen, 130 dagen, toeristische verhuur enzovoorts. Die particuliere toeristische verhuur is mm. ontzettend groot geworden in Zandvoort. En ontzettend wo veel woonhuizen worden daarvoor gebruikt. En het, uh, aan de ene kant is dat gestimuleerd door de gemeente ooit in het verleden... omdat er niet voldoende hotelbedden waren. Mm. Uh, en we hebben natuurlijk ook altijd zin vrij gehad. Geen punt dat je een deel van je huis uh, uh, ter beschikking stelt... dat je een bed en breakfast maakt enzovoorts. Het zijn allemaal prima ontwikkelingen... Maar wat daar bovenop gekomen zijn, is zijn ontwikkelingen... dat huizen worden opgekocht voor de verhuur... of dat hele bijgebouwde toeristische uh, uh, verhuurobjecten uh, worden. Mm -hmm. uh, soms legaal, hè, uh, uh, dan vragen ze een vergunning aan... en soms niet legaal. Nou, en waar het nu om gaat, is dat er deze periode... in 2023 een toeristische visie vastgesteld is... waarin we gezegd hebben, dus de Raad heeft uitgebreid hier... Ik zit er vanaf 2018, vanaf zo lang loopt die discussie van wat willen we nu? Vastgesteld wat er moet gaan gebeuren. Je moet wel palen perk stellen aan bepaalde ontwikkelingen als je niet wil dat het je dorp overspoelt. Want het laatste wat je wil is zo'n badplaats, je komt ze wel eens <tus> tegen, die in de winter helemaal dichtgetimmerd is, waar niemand loopt. Dat is niet goed voor onze inwoners, dat is niet goed voor de leefbaarheid, maar zeker ook niet voor de werkgelegenheid. Dat is niet wat je met elkaar moet doen. <tus> Dus dit is afgesproken. Alleen dan gebeurt er iets... Um, dat vaak zijn... dat staat op de website... dat heeft heel veel aandacht gehad in de publiciteit. Mm -hmm. En dan komt de uitvoering, het collegebesluit... en de uitvoering die per 1 januari ingaat. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die denken... Oeps, ik had nog een, uh, iets wat ik al jaren verhuurd en ik had daar nog vergunning voor aan kunnen vragen. En eigenlijk ging het daarover. Ja, en de wethouder zei. Uh, en mensen die dan op het ja. allerlaatste... Uh, dat wilden. En als je voldoet aan de eisen. dan gaat ODM naar, daar naar kijken. en dan kun je volgens het vigerende beleid. kun je nog vergunningen aanvragen. Maar nieuwe vergunningen worden niet meer gegeven. omdat we te veel toeristische accommodatie hebben. Dat klopt. Uh, aan de ene kant uh, vroeg men van ja, je doet wel die 120 dagen naar 30. In, oh, niet helemaal die uh, hoor. Maar. Ja. maar die vergunningen wil je niet uitstellen. En toen zei. Dat vond ik wel, uh, wel een komische opmerking van D66. Wie zijn billenbrand moet op de bladen zitten. Ja, D66 Want was heel ver tegen deze besloten. Ja, D66 wil die 120 dagen houden. En die was daar heel ver in. En die zegt: van ja, wij zijn het niet eens met dit beleid. Maar we hebben dit beleid afgesproken, dus moeten we het uitvoeren. En daar gaat het om. Mm -hmm. Kijk, we hebben in het begin, dat jongen net was, die zeiden... oh, die 30 dagen, dat moet meteen ingevoerd worden. Nou, wij zijn al jaren voor die 30 hmm. dagen, maar we hebben wel gezegd... daar moet je wel de tijd voor nemen. Hmm. Je moet mensen de eerlijke kans geven om over te gaan. En nu is het zover. En je kunt niet, tuurlijk, er zijn altijd mensen zijn voor wie de berichtgeving uh, voorbij is gegaan. Wij, wij zijn voorstander van doe altijd een inloopspreekuur... en doe altijd een bijeenkomst waar mensen hun vragen... Een op één kunnen stellen. Daar zijn wij echt voorstander van. Ja, lang en, bedoel, dat was beter geweest, dat was nog beter geweest dan nu. Maar in de, in de afgelopen twee jaar, dus sinds dat besluit is genomen, zijn er tien keer zoveel vergunningen of zeven keer zoveel vergunningen aangevraagd van zeg, in mensen. De, in de laatste paar maanden zijn er veertig aangevraagd. Precies. Dus je kunt ook niet echt beweren van het is mensen ontgaan. Hmm. Dus dat was een beetje de discussie. Ja. Ik vond toch dat de wethouder een heel klein deurtje open liet. We gaan toch nog uh, in uh, voorkomende gevallen toch nog eens even kijken. En gelijk werd hij daarop gewezen door uh, Jong Zandvoort. Ja, wat, van wat wil je nou eigenlijk? Ga je nou echt handhaven of uh, ga je nog kijken? Nou, blijkbaar zijn er nu al klachten binnengekomen van... hé, hey, ik heb een aanvraag gedaan. Uh, en ik had nog, of ik had nog willen, willen aanvragen. En dat zijn ze nu al het onderzoeken, voor zover ik het mm -hmm. goed begrepen heb. In ieder geval, alles wat aangevraagd is voor 31 december, dat wordt afgehandeld. En uh, er wordt gekeken van, wat gebeurt er nu met de situaties? Er zijn mensen die gezegd hebben, ja, we hebben een huis gekocht... en daarin wordt dan jarenlang uh, mijn garage, ik noem maar even wat, toeristisch verhuurd. Uh, dus wat er nu onderzocht gaat worden, is of de uitwerking van het beleid... welke juridische consequenties daarvan zijn... en er wordt niet gezegd, jongens, kom maar allemaal vergunning aanvragen... Maar het wordt wel onderzocht, zodat we goed te, ja. beslagen te ijs komen, zei de wethouder. Nou, dat is prima. Ja, hij heeft ook verteld, uh, mensen die al jaren uh, iets verhuurden... die zouden moeten weten dat ze ook een vergunning moeten hebben. Ja. Het, voor, uh, ja. het, het voorbeeld wat u schetst, ja. dat is, kan natuurlijk ook. Ja. Maar dan weet je onderhand wel, uh, denk ik, um, vanaf oktober dat er wat moet gebeuren. Ja. Uh, het platform Zandvoort-Logies uh, had daar ook wat mee kunnen doen natuurlijk. Ja. Um, dus we gaan zien wat dat uh, uh, doet. Zeker. De eerste handhaving moet nog komen, geloof ik. Dus uh, we gaan het zien. En we hebben in 2018 al het besluit genomen... dat we illegale toeristische verhuur... dat we dat tegen gaan. Dat en, zou de wethouder Bluis gaan controleren, overigens. En ja, dat de controle is ja. niet makkelijk. Dus ja. het heeft niet alleen te maken met meer controle. Het heeft ook te maken met duidelijker beleid. Ja, ja. En de, in die fase zijn we nu aangekomen. Ja, ja. We stappen eroverheen. We gaan uh, naar de strategische investeringsnota. Ja. 12 miljoen wordt er... Uh, ja. geïnvesteerd nota. Er wordt uh, bekend gezet. Er staat nog niet precies inhoudelijk in wat er... Agenda's. Strategische ja, investeringsagenda. Er staat niet precies in wat er nou mee ja. gaat gebeuren. Um, is dat een cadeautje van de wethouder? Dat hij nog dit netjes aflevert? <laughs> maar ze komen het een beetje over. Dat ik, ik, heb, niet... ik heb naar hem zitten kijken namelijk. Hij was wel blij daarmee. Ja. Nou ja, waar, de, waar deze wethouder... Uh, uh, we hebben in het verleden... een strategische investeringsagenda. Kijk, er zijn... Als het gaat om financieel beleid, zijn er verschillende manieren... waarop je je doelen kunt bereiken. Je kunt zeggen, we stoppen alles in een algemene reserve. En we zien wel wanneer we geld nodig hebben. En dan kijken we wie het eerst komt, wie het eerst mm -hmm. maalt. Maar de strategische investeringsagenda die hebben we in het verleden gehad. Ten tijde van bijvoorbeeld die spoorse maatregelen... dat we extra spoor hebben... hebben besteld en aangekocht bij de NS, uh, uh, hebben we die agenda daar ook voor gebruikt. Mm -hmm. En wat is nou de bedoeling van dat potje, potje geld? Dat je een deel van je algemene reserve, dat je die daarvan al zegt... dit kunnen we gebruiken om ontwikkelingen te stimuleren. Dus om dat extra stapje te doen, want ja. anders krijg je elke keer die discussie over... zullen we er geld aan besteden of niet? Dan heb je in ieder geval met elkaar besloten om daar geld naartoe te brengen. Het te is het. Precies. Ja. En um, in het verleden hebben wij um, hebben we daar bijvoorbeeld... die spoorse maatregelen van gedaan. Dus we hebben die extra spoor en dergelijke dat de NS zei... ja, wij kunnen niet meer leveren, want er is geen geld voor. Um, en de bedoeling van zo'n investering is dan ook... dat andere partijen ook gaan meefinancieren. Mm -hmm. Toen heeft het Rijk en de provincie ook mee gefinancierd. Want als je tegen de NS zegt, je wil extra spoor... En zij zeggen, maar we hebben daar geld voor nodig. Je kunt dat niet leveren. Dan gaat de provincie in het Rijk ook niet leveren. Nou, dit is maar een voorbeeld. Maar ja, het, is, ons... het is een tactische set, natuurlijk. Nou ja, dus in die zin, um, in de raad zijn er mensen die zijn voor potjes. En er zijn mensen die zijn tegen potjes. Wethouder Bluis uh, was blij met de agenda. Wij waren ook blij met de agenda. En toen we zagen dat de, de, de algemene reserve toch er echt gunstig voor stond. En de ontwikkelingen die we nog allemaal bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw die moeten doen. Die nog. Ja, precies. <laughs> dus die, dus dat, is, dat is ook waarom onze uh, collega Elke Bali van GroenLinks uh, het voorstel gedaan, het wethouder. Uh, uh, als we nu die, die strategische investeringsagenda weer inzetten. Mm -hmm. Gezien onze financiële positie. En we maken daar met elkaar de grove afspraak over welke, welke zaken we gaan, uh, die benoemen we. Dan is het aan de volgende raad. Om daar vervolgens handen en voeten aan te geven. Je gaat ja. niet over je graf heen nee. regeren. Daar moet de kiezer eerst ook nog even een uit. Je moet daar ook nog wat over hebben. Daar gaan en we het mag over duidelijk de volgende zijn, week over beginnen. En het mag duidelijk zijn dat wij gaan voor woningbouw. Ja, en, uh, er was nog wel een, uh, een korte discussie waar, hoe het nou vertaald moest worden. Of het nou, nou, wij vonden de tekst van woningbouw die erbij stond vonden we ja, het wat. Het versnellen uh, van diverse woningbouwprojecten, ja, stimuleren ja. van natuur-inclusief bouwen. Ja, bijvoorbeeld. maar er is tegelijkertijd hebben wij ook in 2019 het voorstel gedaan. Om, uh, we hebben eerst het voorstel gedaan... woonruimteverdeling moet, al, er moet altijd gebouwd worden voor alle inkomens. Daar komen we misschien zo direct ook nog ja, op. Dan, maar vervolgens hebben we toen ook al gezegd... En er moet een fonds komen om als je uh, uh, uh, aanloopt tegen financiële problemen... bijvoorbeeld de onrendabele top bij sociale woningbouw... Hmm. dan moet daar geld zijn uh, om, om bij te springen. En dat fonds wordt telkens gevuld... Uit jaarlijkse overschotten als ja. die er zijn. Okay. En de behoedzame wethouder uh, kan zich inderdaad gelukkig prijzen. dat dat fonds er is mm -hmm. en dat dat geld daar, uh, daarvoor beschikking is. Nou, um, die overschotten um, zijn er dan ook geweest. Het betoog over uh, uh, wonen was, was duidelijk en helder. En, uh, een hele korte discussie over de Ja, geld van moet werken denk. voor onze inwoners. Ja, precies. Punt. <laughs> um, daarop terugkomend. Er is een, een, een, een hele tijd geleden, ging het over casino, badhuisplein, noem maar, maar op. Toen werd er gesproken van ja, er komen luxe appartementen. Dus we gaan het sociale woningbouwcomponent component gaan we op de passagepanden doen. Oké, okay, daar was het meeste waarde wel mee eens. Ja, dat was een, ja, dat is het eerste stuk. Maar het tweede stuk wat er nu speelt... Het was in 2021 hebben ja. we daar met elkaar. Toen het, ja. toen, uh, het college viel, uh, hebben we met een aantal partijen... Dus, kijk... Als, college, als in Den Haag het kabinet valt, komen er nieuwe verkiezingen. Ja. Als dat in, in de gemeente gebeurt, is dat niet zo. Dus dan ga je met elkaar weer om tafel te zitten. Dus als een partij zijn mm -hmm. wethouder terugtrekt en zegt... wij doen niet meer mee, we gaan lekker oppositie voeren. Toen hebben wij als GroenLinks Partij van de Arbeid gezegd... we doen wel mee. En, maar dan willen we heel graag dat we met elkaar goede afspraken... over die, die woningbouw moesten mm -hmm. stuk verder. Uh, to, toen is er het voorstel gekomen van uh, de grondbadhuisplein... Uh, de grondexploitatie... En de grondexploitatie entree Het zou heel mooi zijn als we die. Die kun, je, die kun je technisch niet bij elkaar voegen. Maar die kun je wel qua woonruimteverdeling bij elkaar voegen. Dus dat gesloopte pand. Ja. Daar komen de dure en de middeldure appartementen. En de, en de passage. Sociale woningbouw en ook een stukje middelduur. Duidelijk. Geheel maar... volgens die 30-40-30 verdeling die wij toen hebben voorgesteld. Nou, gezien de tijd moeten we even do doorspringen. Hè, dit is nou juist mijn Want... favoriete onderwerp, meneer Zonneveld: ja, woningbouw. Deze wilde ik juist heel even kort aanhalen, omdat het al gebeurd is. Hè? Ja. Dat is besloten, die, die ja. ruilige, Maar nu um, komen er weer appartementen op het Badhuisplein. Ja. En, u, um... en die moeten dus opnieuw voldoen aan het vastgestelde beleid. En dan dit, uh, uh, deze coalitie heeft gezegd... wij gaan voor 30 sociaal, 50 midden en 20 duur. Heel goed in deze tijd. Dat is, dat is echt prima, uh, een prima voorstel. Maar als de wethouder dan zegt, wij willen hier alleen maar dure appartementen, want het heeft zoveel geld gekost om het, uh, het casino, het casino te, kopen. te kopen, dat we daar geen sociale woning bij doen. Dan zeg ik, ho ho, dat is niet, wat we, dat is niet het beleid. Het is, is niet de afspraak. Mm -hmm. en, en sinds wanneer bouwen we om, om een financiële rekening op te maken? We bouwen voor de inwoners. Denkt u dat hij weer met de compensatie een compensatie stuk grond aankomt? Ik heb geen idee wat de wethouder denkt. Ik, ik, ik weet alleen dat... We hebben technische uitleg gehad. Ik ben ook nog een keer nawezen vragen. Van, goh, uh, hoe zit het? We hebben hem gevraagd van kom met deze verdeling. En ik lees in de krant deze opmerking. Dus hebben wij het college bevraagd op deze opmerking. Van, ja, we kunnen hier niet sociaal nee. gaan bouwen. Uh, en we hebben gevraagd of het college bereid, zich, bereid blijft... om zich aan het be aan vastgestelde lacht. beleid te houden. Nou ja, antwoord dat volgt. Dat, en het lijkt me nogal wie dus dat ze dat moeten doen. Ja. Ja. antwoord volgt. Uh, vaak open gezien de tijd, want uh, ik zie uh, ik uh, Maya je... alweer oh, stwaaien. Ja. <laughs> ik, kan, ik kan hier inderdaad op, nog wel een tijdje ja. Ja, dat klopt. Ontzettend ja. dank voor uh, ja, de gedaan. En, de uitleg over de zelf vier verschillende onderwerpen. Ik wens u nog veel plezier bij de laatste raadsvergadering. Dank u wel. Dank u wel. Gaat lukken. Zandvoort. Badplaats, wereldstad of gewoon één grote file? Zandvoort is een bijzondere plek. Officieel is het een badplaats. In de praktijk is het een dorp dat elk jaar opnieuw wordt overgenomen door toeristen. Sinds een paar jaar door Formule 1-fans. En mensen die denken dat een strandwandeling hetzelfde is als een spirituele ervaring. Wie in Zandvoort woont, heeft een uniek talent ontwikkeld. Doen alsof drukte normaal is. Waar andere Nederlanders al klagen als er drie mensen tegelijk in de supermarkt staan... accepteert de Zandvoorter zonder emotie dat de Albert Heijn in juli aanvoelt als een festivalterrein. Het hoort erbij, zeggen ze dan. Dat is Nederlands voor ik haat dit, maar ik heb geen keuze. Multiculturalisme aan zee. Zandvoort is tegenwoordig een internationaal dorp. Niet omdat er plotseling grote culturele evenementen zijn... Nou ja, behalve Formule 1... maar omdat je op één middag meer talen hoort... dan in een gemiddeld Europees parlement. Duitsers lopen met sandalen en sokken... alsof dat een nationale traditie is. Britten verbranden zichzelf op het strand... en doen daarna alsof ze goed gebruind zijn. En Nederlanders fietsen tussendoor met een gezicht dat zegt... Waarom bestaan toeristen überhaupt? Dit is multiculturalisme in de puurste vorm. Iedereen is samen, maar niemand wil echt met elkaar praten. Maar zonder toeristen is het dorp eigenlijk... gewoon een plek waar het altijd waait... en waar mensen elkaar al dertig jaar kennen. En dat vind ik nou zo leuk aan mijn dorp. Achter elke strandtemp staat iemand die keihard werkt... En heel vaak is dat iemand die niet uit Nederland komt. Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië, Spanje en Portugal zijn essentieel. Zij maken de bedden op, serveren de drankjes... en zorgen ervoor dat de toeristen kunnen doen alsof ze in een luxe resort zitten. Een strandtentmanager zei... zonder buitenlandse werknemers kunnen we sluiten. Dat klinkt als een serieuze economische analyse... maar het is eigenlijk gewoon de waarheid. Zandvoort is internationaal geworden... omdat Nederlanders niet meer willen werken voor minimumloon. Toch blijven deze mensen vaak onzichtbaar. Ze zijn er wel, maar niemand kent hun naam. Ze wonen tijdelijk, werken hard en verdwijnen weer. Dat is misschien de meest Nederlandse vorm van multiculturalisme. We hebben je nodig, maar we willen niet te veel praten. De grote vraag blijft, wat is Zandvoort eigenlijk? Is het een dorp, een internationale hotspot, een toeristische fabriek... of gewoon een plek waar mensen in de zomer massaal naartoe gaan... om zand in hun schoenen te krijgen? Misschien is het antwoord simpel. Zandvoort is alles tegelijk. Nou, ik zal zeggen, Zandvoort blijft Zandvoort... maar soms voelt het alsof ik in mijn eigen dorp een toerist ben. Ik ben ook niet echt blij dat Zandvoort als mini-Amsterdam wordt gezien. He? Door de ligging vlak bij Amsterdam trekt Zandvoort steeds meer nieuwe bewoners. He? Mensen die zeggen, ik wilde gewoon wat rust. Ja, rust willen we allemaal. Het wordt gewoon vol hero. En die mensen die rust willen, dat zijn dezelfde mensen... die elke ochtend uh, bij de bakker een flat white uh, bestellen... Of eh, helemaal erg klagen dat er geen goede sushi in de buurt is. In de huizenprijzen stijgen en de sfeer verandert. En wij locals voelen alsof ons dorp langzaam wordt overgenomen. Het voelt niet meer zoals vroeger. Ja, weet je, Harry, uh, na mijn uh, column twee weken geleden hier op de radio. kreeg ik vele e-mails dat mensen jou toch een, ja, een, een klaagmannetje, een zeurderig klaagmannetje vinden. Nou, ik, ik zei alleen de waarheid. En als dat tegenwoordig klagen is, nou, dan moet dat dan maar... Zullen we vandaag dan alleen hebben over positieve waarheid? Nou, prima. Ik zit vol positieve gedachten. Als het maar de waarheid is. Oké, okay, laten we het hebben over hoe leuk Zandvoort is. En hoe Zandvoort vaak wordt gezien als een klassieke Nederlandse kustplaats... strand, toeristen, nieuwe theater, Formule 1. Nou, ik wil positief blijven... Dat wil ik best doen, maar onder dat beeld wat je nu schetst... groeit wel een nieuwe verhaal, meis. Ik wil niet negatief doen, maar ik wil ook de waarheid blijven zeggen. Door toerisme buitenlanders verandert wel de sfeer in het dorp. Voor mij blijft het de vraag... blijft Zandvoort een traditioneel badplaats... of wordt het steeds internationaler en voller en voller en voller... Hé, Zandvoort is niet meer alleen van de Zandvoortes. Ik hoorde laat, Zandvoort is een badplaats met twee gezichten. Nou, dat vind ik gewoon pijnlijk. Maar het heeft toch ook goede kanten? Sinds de terugkeer van de Grand Prix is Zandvoort internationaler geworden. En tijdens de raceweekenden komen duizenden bezoekers... uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en nou zelfs buiten Europa. Dit zorgt er voor culturele uitwisseling, is toch leuk? Nou ja, leuk, het zorgt ook voor spanning en geluidsoverlast... drukte, stijgende prijzen, om maar een paar op te noemen. Hey, globalisering in één klein dorp vind ik niet altijd een feest, hoor. Hey. Maar Harry, achter de schermen van het toerisme... hotels, strandtenten en restaurants draaien... ja, vaak op in arbeidsmigranten, ze zijn essentieel voor de economie. Maar worden zelden uh, besproken in, in trotsverhalen... Wie Zandvoort bedient, hoort niet altijd bij Zandvoort. Nou, dat vind ik prima. Moeten ze er dan opeens zo nodig bij horen dan? Nou, multiculturalisme in Zandvoort, is dat zichtbaar of onzichtbaar? Waar wil je heen? Moet alles zichtbaar zijn dan? Nou, toeristen zijn vaak tijdelijke inwoners. Migranten zijn vaak tijdelijke arbeiders. Nou, dat vind ik prima. Heer, tijd van komen en tijd van gaan. Dat, dat hoor ik en zie ik graag. Ja, sommige bewoners zien het precies als jij. Mixen van andere culturen zien ze als verlies van lokale cultuur. Ja, dat is toch ook zo? Als alles maar mengt... wat is dan nog echt zandvoort? Ik bedoel, spanningen tussen traditie en moderne gedoe, dat vind ik geen vooruitgang. De invloed van Amsterdam, he, dat zandvoort als verlengstuk van Amsterdam wordt gezien... vind ik helemaal niet prettig... In de zomermaanden hoor je op straat Duits, Engels, Frans, Spaans van vele ondernemers prima. Maar ik begrijp dat dat zal wel goed zijn voor de economie. Maar het voelt niet meer als mijn zandvoort. Ja, je zou dit keer positief zijn, weet je nog. Is er ook iets positiefs wat je kunt zeggen? Nou, ik ben van nature positief, hou. Eh, er zijn huis wel positieve dingen. Als het maar waarheid is. Ja, ik vind bijvoorbeeld Formule 1 hartstikke leuk. Dat je dorp wereldwijd wordt gezien. He, dat is toch een moment dat je trots bent. He. Zeg nou eerlijk, het is toch bijzonder dat een klein dorp zo'n groot evenement organiseert. Je voelt toch echt dat Zandwoord belangrijk is geworden. Daar ben ik trots. Maar goed, het heeft ook weer andere kanten. He, het is gewoon de geluidsoverlast, verkeersproblemen, dronken lui. Je kan niet eens normaal boodschappen doen. En sinds de Formule 1 terug is, nou is wordt toch wel veranderd. Van badplaats naar pelgrimsoord. Mensen reizen van ver, max verstappen te zien. In auto, rondjes rijden. En eerlijk gezegd begrijp ik het. Ik kijk ook graag naar dingen die ik nooit zal bereiken. Maar kleren. Tijdens zo'n raceweekend. Dat is wel een drukke boel hoor. He. En door de groeiende populariteit van ons dorp. Stijgende huizenprijzen en de huren. En hierdoor wordt het voor de jonge zandvoorters, mijn dochter bijvoorbeeld, steeds moeilijker om in het dorp te blijven wonen. Het voelt alsof zand wordt langzaam wordt verkocht aan mensen van buiten, alsof wij nog figuranten zijn. Ja, daar moeten ze echt wat aan doen. Die gemeente en ondernemers moeten echt een balans vinden tussen economische groei en sociale rust. Dat meen ik. Ze moeten ook zorgen dat inwoners zich toch thuis voelen. Maar Harry, het is toch duidelijk dat verandering onvermijdelijk is? Kijk, de gemeente wil groei, ondernemers willen meer bezoekers... bewoners willen rust, toeristen willen zon. En Max Verstappen wil gewoon winnen. Ja, iedereen wil iets anders, maar dat is eigenlijk typisch Nederland. We zijn een land dat constant in overleg is. Zelfs het weer lijkt hier te onderhandelen. Ja, en misschien is dat wel het mooi aan ons dorp... Dus heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar met paardenslager? Dit was uh, goedemorgen, Zandvoort. Wij wensen jullie allemaal een prettig weekend. We hebben nog maar een paar seconden. Maja Kop, bedankt voor de techniek en de muziek. Ger Loofman, bedankt. Hans-Joek, nog een uur, uh, Ben? Ja, er komt nog een uur. Oké. Okay. Oh, jongen. <laughs> Zie, zo snel zit ik nou in mijn uh, ding. <laughs> We gaan naar het volgende uur. <laughs> ja, over negen seconden. <laughs> Ja, ik zeg, moet jij nou wat helpen? <laughs> we kunnen het al over afkondigen. Jij zit het halen niet meer. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.